1 Uur. Het NOS-journaal. Gisela Thomassen. Goedemiddag. Politieke jongerenorganisaties in actie tegen pensioenakkoord. Politie waarschuwt voor overlast, psychotische zwervers. En Belgische onderhandelaars stapje dichter bij nieuwe regering. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Er staat een frisse noordwestenwind en de maxima komen uit op ongeveer 13 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen bewolkt en regen. Het wordt dan een graad of 14. Na het weekend blijft het bewolkt en regenachtig. Bij maxima rond 17 graden. Pensioenopstand voor een pensioenopstand. Onder dat motto hebben jongere organisaties als de Jonge Socialisten, DWARS en de JOVD een manifest opgesteld tegen het pensioenakkoord. Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD, de jongere organisatie van de VVD, vertelt wat hij niet goed vindt aan het pensioenakkoord. Nou, ons grootste bezwaar tegen het pensioenakkoord zoals het nu ligt, dat is dat de, de rekening tussen generaties niet wordt verdeeld. Mm -hmm. um, je ziet gewoon dat de risico's uh, de, aan het eind van de rit heel erg komen te liggen bij mensen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 Want, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dat, dat, uh, het, het wordt gezien, uh, Mark Rutte, de minister-president... die had het erover dat het een, een, een soort van uh, historisch akkoord zou zijn. Mm -hmm. En wij geloven niet dat dit het historische akkoord is wat het zou moeten zijn. Um, en dit dit nog niet het einde is van de hele discussie over pensioenen. En uh, dat we in de komende jaren nog een aantal hervormingen zouden moeten doorvoeren... uiteindelijk om ervoor te zorgen dat het echt toekomstbestendig wordt. Ja, u heeft het over Mark Rutte, de minister-president van uw partij... minister Kamp van uw eigen partij... Die hebben het niet goed gedaan, vindt u? Nee. Ik, uh, maar ja, kijk, de binnenruimte die ze hadden... en dat is namelijk uh, de, de rekening houden met de wensen van de vakbonden... en uh, met de werkgevers, dat is natuurlijk waar het kabinet vooral aan gebonden zit. Mm -hmm. um, ja, ik bedoel, dat, dat maakt hun, hun, hun beweegruimte natuurlijk een stuk kleiner. Um, want daar gaat het in de kern natuurlijk ook mis. Kijk, de vakbonden vertegenwoordigen nog maar een heel klein deel van de Nederlanders. In ieder geval niet een heel groot deel van de jonge Nederlanders. En we hebben toch uiteindelijk een hele dikke vinger in uh, het pensioenakkoord zoals het tot stand is gekomen. Die ook de hele discussie in de Tweede Kamer ging natuurlijk over hoe halen we uiteindelijk twee bondgenoten binnen. Dat ja. uh, de discussie wat mij betreft had moeten zijn. Ik, hoe zorgen we ervoor dat we een pensioenakkoord krijgen dat op de lange termijn het beste is voor alle Nederlanders. Ja. En ik denk ook niet... Uh, kijk, ik, ik denk kritischer ten opzichte van de fractie dan ten opzichte van de minister. Hoor. Want ik vind vooral dat de VVD-fractie, ook als je kijkt naar het kiesprogramma. Um, wat daarin is beloofd, namelijk de, de, om ervoor te zorgen... dat die solidariteit goed wordt geregeld, um, dat ze daar een steek laten liggen. Dus ja. ik ben vooral teleurgesteld in dat opzicht in de fractie. Het manifest is te vinden op pensioen-opstand.nl. De bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg... leiden tot meer overlast in de steden. Dat stelt de landelijke GGZ-expertgroep in de Volkskrant.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 De politie is bang dat door de bezuinigingen op de GGZ het werk van de afgelopen jaren teniet gedaan wordt. Ook diverse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg maken zich daar zorgen over. Rijkswaterstaat probeert vanmiddag het vastgelopen vrachtschip Repubblica Argentina in de Westerscheldevlot te trekken. Volgens André Willemstein van de Veiligheidsregio Zeeland gebeurt dat over een uur. Hij is afgelopen nacht om ongeveer half twee bij hoogwater vastgelopen... Dus wij wachten op het volgende tijd wederom hoog water om een vlot te trekken. In dit voorbeeld worden er zes sleeboten vanmiddag vastgemaakt en wordt hij vlot getrokken. Daarvoor wordt het scheepvaartverkeer enige tijd stilgelegd. Het schip was met auto's onderweg van Antwerpen naar de hoofdstad van Senegal, Dakar. Repubblica Argentina ligt buiten de vaargul en zal naar verwachting geen hinder opleveren voor andere schepen. Het lijkt erop dat de nieuwe machthebbers in Libië de aanval hebben hervat op de stad Sirte. Ooggetuigen zeggen dat zo'n 100 voertuigen daarbij zijn betrokken. De stad is de afgelopen dagen zwaar bestookt met granaten en mortieren. En ook NAVO-vliegtuigen hebben aanvallen uitgevoerd op stellingen van pro-Kaddafi-strijders. Sirte is een van de laatste bolwerken van Kaddafi. Zijn aanhangers hebben zich in een aantal gebouwen in het centrum verschanst. Verwacht wordt dat het nog wel enige tijd duurt voor ze zijn verdreven. De inname van Seerte heeft grote symbolische betekenis omdat Kaddafi er is geboren. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomas. In Venraai, in Noord-Limburg, moet een grote brand in een loods met aardappelen. Het vuur brak rond 11 uur uit in het pand dat op een industrieterrein aan de A73 staat. In verband met de rook is de oprit naar de snelweg afgesloten. De brandweer krijgt hulp van korpsen uit andere regio's. Ze proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar een aangrenzende loods. De oorzaak van de brand in Venraai is nog onduidelijk. Er zijn geen gewonden.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 De Polen kiezen morgen een nieuw parlement. De peilingen voorspellen geen grote omwenteling. Grote favoriet is de zittende premier Tusk en zijn rechtsliberale coalitie. En juist dat is bijzonder. Hij zou de eerste premier zijn die na de val van het communisme een tweede termijn krijgt. Nooit eerder waren de Polen zo tevreden over hun regering. De laatste campagnebijeenkomst met Donald Tusk, een kleine sportieve man, kort rood haar, er spreekt voor een zaal vol met kopstukken van de regeringspartij het Burgerplatform. Als jedyni potrafiliśmy w czasie tego dramatycznego kryzysu, jego pierwszej odsłony utrzymać ten polski wzrost, tę naszą polskę drogę do dobrobytu. We hebben de afgelopen vier jaar in Polen laten zien dat we beter en slimmer de crisis te lijf gaan dan de meeste buurlanden, zegt Tusk. Als enige hebben wij de groei vol kunnen houden, we gaan door op weg naar de welvaart. Dat is misschien een beetje overdreven, maar het is wel waar dat Polen bijna zonder kleerscheuren door de economische crisis is gekomen. Jonge vrouw heeft enthousiast zitten klappen. Waar ligt dat dan aan dat de economie hier blijft groeien en niet wegzakt, zoals in veel andere landen? Polega to na na een goed beheer en doorvoer van een goede financiële politiek. Ja, Tusk voert gewoon een goed economisch beleid, zegt ze. Hij houdt de begroting goed in de gaten. En een man verderop, een jonge man in een mooi pak. Dat is natuurlijk slechts ze sobie zdają sprawy z tego, bo niejednokrotnie oskarża się polityków o to. Ja, alle politici beloven altijd heel veel, maar de vraag is altijd of ze zich eraan houden. Als je cadeautjes uit gaat delen, dan is de schatkist ook gauw leeg. Dus je moet juist streng zijn als het nodig is. En dat doet Tusk heel goed. Tusk en het burgerplatform kwamen vier jaar geleden aan de macht. Een van de dingen die ze toen beloofden, was dat Polen die in het westen waren gaan werken, weer terug konden komen. Het ging goed met het land en ze waren nodig om de groei vol te houden. En veel mensen hebben dat ook gedaan. Bijvoorbeeld Cesari Bobiński, is architect. Maar heeft ruim tien jaar in Nederland gewerkt in hele andere banen. Oh, dat is fysicaal werk. Dus ik heb gewerkt uh, in bloemenzakken. Ik heb uh, gewerkt in haven, in Aymuiden. Ook uh, ik heb geprobeerd te, te werken in architectenbureaus. Maar het was problemen met uh, vergoedingen, werkvergoedingen. Maar nu werk je hier in je echte beroep al vijf jaar. Een mooi architectenkantoor in Warschau, een stuk of vijftien collega's die aan computers zitten te ontwerpen. Overal hangen tekeningen. En het zijn bijna allemaal jonge mensen die hier werken. Volgens mij is de situatie heeft veel veranderd. Op dit moment, ik denk jonge mensen kunnen zien toekomst hier in Polen. En die komt toekomst opbouwen. En dus komen er steeds meer jonge mensen met een goede opleiding terug. Dat belooft toch wat voor Polen? Nou, ik hoop dat uh, alles gaat in een goede directie, direct um, richting. En hoop ik, uh, ja, ik hoop niet, maar ik, ik ben zeker uh, dat de situatie wordt beter en beter. Een bijdrage van Wouter Meijer vanuit Polen.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 en over de financiën. Sport. De blessure van international Hedwigis Maduro is ernstiger... dan zich in eerste instantie liet aanzien. Dinsdag verliet hij de training van Oranje. Nu blijkt dat hij twee enkelbanden heeft gescheurd. Dinsdag wordt hij geopereerd. Verwachting is dat Maduro, die bij Valencia speelt... dit jaar niet meer in actie komt. De Nederlandse turnsters zijn bij het WK in Tokio... bij de eerste 16 in het landenklassement geëindigd. Daardoor mogen ze in januari meedoen... aan het Olympisch kwalificatietoernooi in Londen. Gisteren zag het er nog slecht uit voor de turnsters. Ze waren afhankelijk van de concurrentie die vandaag pas in actie kwam. Uiteindelijk kwam het verlossende woord. Hebben we top 16, is het zeker? Eh, het is zeker. Nou, dat is heel mooi, ja. Was er nog enige twijfel bij jullie, Celine?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 Lien van Gerwe tegen verslaggever Edwin Cornelissen. Verkeersinformatie. Bij de AMB zit Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor Nieuwegein 2 kilometer. Daar zijn wegwerkzaamheden. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Zaandam staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Eindhoven richting Os. Voor Os-Oost 3 kilometer de werkzaamheden. En de N277 Kessel Ravenstein is dicht voor de aansluiting met de A67. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Er is ook vertraging bij de spoorwegen. Van en naar Meppel rijden geen treinen. Dat komt door een zijnstoring. De vertraging is meer dan een uur. Hoofdpunt van het nieuws: jongere organisaties van de politieke partijen voeren gezamenlijke actie tegen het pensioenakkoord. Ze vinden dat de lasten oneerlijk worden verdeeld. In Vendraai in Noord-Limburg moet een grote brand in een loods met aardappelen. Er zijn geen gewonden. En het lijkt erop dat de nieuwe machthebbers in Libië de aanval hebben hervat op de stad Sirte. Ooggetuigen zeggen dat zo'n 100 voertuigen daarbij zijn betrokken. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf. Die rot Ik erger me groen en Geel aan die beesten!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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van der Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemen en ondernemend Nederland. Met vandaag 100 adviezen van een van de Nederlands bekendste internetondernemers, Kees Zegers. Verder is straks de gast, de hoofddirecteur van het technologie tijdschrift, de ingenieur. Hoor ik ondernemer Dick Poppes die komt uitleggen hoe hij de Amsterdamse club de escape. Samen met zijn broertje Ton, 25 jaar, al tot een succes eh, draaiend weten te houden. En in de rubriek Geld verdienen aan, gaat het vandaag over tweedehands cadeaubonnen. Levendige handel. Maar we beginnen met. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws. Van de afgelopen week. Weekoverzicht. Deze week werden de Green Deals gepresenteerd. Dat zijn afspraken tussen overheid en bedrijfsleven. Die ons land een stuk duurzamer moeten maken. Margot Hoek van Duurzaam Ondernemersplatform De Groene Zaak was ontevreden met het afsprakenpakket. Maar wat zou de overheid volgens haar dan wel moeten doen? Dat we de prikkels uh, in onze economie gaan verleggen. Van niet duurzaam richting duurzaam. Daar bedoel ik bijvoorbeeld mee als je nu kijkt naar uh, fossiele energie. Een groot verbruik in het bedrijfsleven, dan is het nog steeds zo. Naarmate je meer energie verbruikt, je eigenlijk een lager belastingtarief betaalt. Er is dan geen prikkel om te verduurzamen als bedrijf. En dan een primeur, hoewel niet zo leuk. Het Belgisch-Franse Dexia is de eerste Europese bank die dreigt om te vallen. door het achterstallig huishoudboekje van Griekenland. Dexia slaagde afgelopen zomer nog probleemloos voor de Europese bankentest. Maar vandaag kwam de beurskoers van de bank in een vrije val. Dexia bezit 3,5 miljard euro aan Griekse staatsleningen. Daarnaast heeft de bank voor bijna 5 miljard in Griekse bedrijven geïnvesteerd. Het is onwaarschijnlijk dat dat geld nog terugkomt. Maar gelukkig is daar het Sustainable Finance Lab. Onder leiding van oud-bankier Herman Wijfels. Zijn nieuwe clubje, bestaande uit economen en bankiers, heeft de oplossing. En dat is duurzaam bankieren. Kunnen we eigenlijk nog wel verder met een monetair bestel... waarin geld in belangrijke mate in omloop komt als schuld? Hoe kan worden voorkomen in de toekomst dat banken die functie vooral inzetten voor hun speculatieve activiteiten. Al de wijfels en ook Shell-topman Dick Benschop... heeft hele concrete ideeën over de financiële crisis... waar we echt iets mee kunnen. Laten we me eerst eens vragen of hij een tweede recessie verwacht. Hangt er vanaf. Waar hangt dat dan vanaf? Of de, de financiële crisis bezworen wordt. Juist. Briljant idee dat we daar niet eerder op gekomen zijn. We moeten gewoon de financiële crisis oplossen. Shell lag deze week onder vuur door een artikel in de Britse krant The Guardian... waarin het bedrijf wordt beschuldigd van het financieren van Nigeriaanse misdaden... tegen de menselijkheid en het omkopen van Nigerianen. Interviewer Sven Kokkelman stelt een hele simpele vraag... waar Shell Topman Dick Benschop toch even over na moet denken. Koopt u ook mensen om daar? Niet dat ik weet. Bij uw weten wordt er niet omgekocht? Nee. Kan het zijn dat het wel gebeurt en dat u het niet weet? Ja, eh... Uh... De, de beste garantie die we hebben op dat gebied... is dat we heel duidelijk zijn in wat onze principes zijn. Ja, die begrijpen we. Ethische kwesties speelden deze week ook in de wietbranche. Joints, die meer dan 15% van de werkzame stof THC bevatten... worden voortaan als illegale harddrug bestempeld. En het Trimbos Instituut in Utrecht is het enige instituut... dat die hoeveelheid THC kan vaststellen. Koffieshophouder Gerrit Jant en Bloemendal... schetst de praktijk van de nieuwe maatregel. Ik zie mij nog onderweg in de trein naar Utrecht met een, oh. een aanzienlijke hoeveelheid wiet uh, om dat in Utrecht te laten testen. En als dan vervolgens blijkt dat het sterk is, van ja, wat moet ik daar dan mee? Oproken. Harsche ondernemers krijgen het dus steeds moeilijker, maar voor ondernemende studenten was het deze week een meevaller. In hun afstudeerjaar mogen ze voortaan zoveel winst maken als ze zelf willen. En ze hoeven niet meer bang te zijn dat ze hun basisbeurs of OV-kaart moeten terugbetalen. Minister Verhagen van Economische Zaken legt uit. Je ziet dat op dit moment zo elk jaar meer dan 12.000 jongeren onder de 25 jaar een eigen bedrijf starten. Dus dat is eigenlijk 10% van alle starters. Ze worden in ieder geval niet meer langer gedwongen om hun avontuur als ondernemer uh, onnodig uit te stellen. En dat geeft gewoon een impuls aan ondernemerschap. Even naar de AVB en even Gerritsen, Spokenrijder. Rijdt u op de A6 Emmeloord richting Lelystad, dan komt u tussen Ketelbrug en Lelystad Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A6 Emmeloord richting Lelystad, dan komt u tussen de Ketelbrug en Lelystad Noord een spookrijder tegen. En dat zei John Hokka, niet Edwin Gerritsen van de AWB. Terug naar het weekoverzicht hier in het bedrijf We sluiten af met de Iron Man die deze week afreist naar de Eternal Cloud. Steve Jobs, de man achter het succes van Apple en herkenbaar aan de eeuwige zwarte koeltrui. En ook een zeer inspirerend spreker. Blijkt uit deze speech uit 2015 die hij hield voor Stanford University. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life.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 Steve Jobs werd 56. Mooie kernboodschap die gaan we zo nog eventjes meenemen met mijn eerste gast. Want die is succesvol internetondernemer, begon onder andere de nieuwssite nu.nl en is oprichter van ruim 15 andere bedrijven. En vanwege dat succes werd hij steeds vaker door startende ondernemers om advies gevraagd. En al die tips en adviezen heeft hij nu gebundeld, samen met wat mooie anekdotes uit zijn opmerkelijke ondernemersleven. En zijn boek heet Startkapitaal 100 tips voor succesvol ondernemen. En wie is dan de auteur? Kees Zegers. Meneer Zegers, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we het over succesvol ondernemen gaan hebben... eerst vier vragen waarop u kort antwoord moet geven. Doe ik met elke gast elke week. Mm -hmm. eerste vraag. Vier vragen. vier vragen. Van welk ander bedrijf had u oprichter willen zijn? Van Apple. <laughs> Waar ligt u s'nachts wakker van? Nergens van. Wat was uw grootste businessblunder? Bedrijf beginnen in vijf landen tegelijkertijd. Um, heel veel geld erin pompen. Helemaal mislukt. Dat was de downside. Waar heeft u tot nu toe het meeste geld mee verdiend? Hard werken. <laughs> Dank, Kees Segers. We hebben een mooi beeld zo. Eh, terug naar het weekoverzicht. We hoorden twee keer hè, die kernboodschap van Steve Jobs. Keep looking, don't settle. Dan moet u iets doen. U heeft net gezegd dat u ook Apple graag had willen, willen oprichten. Eh, niet met minder genoegen nemen, altijd op zoek naar iets beters. Is dat eh, ook een motto wat u onderschrijft als internetondernemer of als ondernemer? Nou, wat, je, wat Jobs dus zegt, is dat je je hart moet volgen. Nee. En, en ik denk dat het daar allemaal mee begint. Als je je hart volgt en je hebt echt heel veel passie... dan komt er heel veel energie vrij. En je hebt heel veel energie nodig als je iets wil beginnen. Nee. Als je er zelf niet in gelooft, dan gaat, het, dan gaat het namelijk niet gebeuren. Dus het belangrijkste bij ondernemen is dat je je hart volgt. Ja, maar je moet echt houden dus van wat je doet, hè? Absoluut. Dat zegt hij. Ook tegen weer weerwil van wat er allemaal gebeurt. Want er zijn mensen die richten tien keer een bedrijf op... En... Lukt pas de elfde keer doorzetten. Hoort er ook bij, hè? Doorzetten, dat is natuurlijk <laughs> een van de belangrijkste dingen ook, ja. ja. Nou, bent u begonnen in de reclame als copywriter. Hoe word je nou van copywriter uiteindelijk internetondernemer? Nou, dan lees je op een gegeven moment een, uh, een artikel in de krant. Adam Curry, die start een internetbedrijf in 1994. Hij was op dat moment MTV-DJ ja. in Amerika in New York. En toen dacht ik, wacht even... Dat moet ook iets heel bijzonders zijn. Het internet. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Hey. Drie weken later ben ik mijn eigen internetbedrijf begonnen. Hmm. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. <laughs> gewoon gedaan? Ja, ik, ik had twee keer in mijn leven een e-mailtje gestuurd. En, mm -hmm. en toen, toen ben ik gewoon begonnen. Ja, dan weet je het ook. Hè? Nou, twee keer e-mails, dan is het klaar. <laughs> uh, ja, inderdaad. <laughs> ja. Maar het is toch wel een beetje scary. Moet je geld bij je hebben, je moet ondernemen. Uh, en dat werd meteen nu.nl? Nee hoor, we zijn eerst een aantal jaren hebben we geprobeerd... om websites te bouwen voor andere bedrijven. Mm -hmm. uh, we hebben... Uh, dat is niet gelukt. Op dat moment wilde niemand nog een, uh, een internetwebsite. Ja. Zijn we eigen projecten gaan ontwikkelen en die projecten die gingen groeien... en toen het internet wat meer populair werd, werden dat ook bedrijven, die projecten. Ja. En van het een komt het andere. En als je dan een van de eerste bent, dan krijg je daardoor wat makkelijker klanten, neem ik aan. Ja, en, en het, het was op dat moment een kleine wereld. Er waren ongeveer 15 tot 20 internetondernemers in Nederland, die kennen elkaar allemaal... Ja. Dus ja, iedereen die schoof elkaar de hele dag. Te be we belden elkaar de hele dag, want ja, we hadden toch verder niet zo heel veel uh, Niet e-mailen, e maar bellen nog. <lacht> <Ja>. Ouderwet zeg, godzien. <lacht> ja. Maar bekend en rijk geworden met de site nu.nl. Uh, dit was in het begin eigenlijk eigen teletext met plaatjes. Nou, dat ben ik niet zo heel... Dat nee? ben ik niet met je eens. Waarom nee, was dat nee, nou, nee, nou nee, zo'n een... briljant idee? Want het is, iedereen gebruikt het. Um... De naam is natuurlijk heel kort en krachtig. Um, die typ je sneller in dan dat je hem uit je boekmarks haalt. Het concept is, uh, is beproefd. Het, is een, uh, het bestaat uit katernen. Dus binnenland, buitenland, ja. sport. Uh, nou. Dus het is een, een beproefmodel. En we waren heel erg snel. We waren op dat moment de enige website in Nederland... die real-time nieuws bracht. Dus op het moment dat het nieuws... Er was, dan werd het ook meteen op de website geplaatst. En als je daar de eerste mee bent, dan, uh, ja, dan heb je toch wel een voorsprong. Dat is belangrijk. Ja, je bent snel, maar dat is heel belangrijk. Hè? Ja. Nieuws is, is pas echt nieuws als het echt snel is. Precies. En als je de eerste bent, hoe komen jullie aan de content? Want die haal je die weg. Die haal je ook zelf tegenwoordig, volgens mij. Dat doet het bedrijf althans zelf. Is nu ja, niet meer ik, ben, betrokken ik ben er natuurlijk niet meer bij betrokken. Nee. Uh, Toen de tijd hadden wij ongeveer negen nieuwsleveranciers. Mm -hmm. uh, daar kochten wij nieuws in. Dus er is nooit nieuws gestolen, om het zo maar te zeggen. Ja, nee. uh, dus wij kochten dat netjes in. Um, en wij maakten een keuze wat we belangrijk vonden om te, te publiceren. Op dit ja. moment is het zo dat, naar mijn weten... zijn er ongeveer 25 tot 30 mensen fulltime bezig om nieuws te maken. op in Nieuw.nl. Dus ja, het, is, het is wel degelijk een heel serieus uh, yeah, nieuwsleverancier. Geworden ja ook, niet ja. jammer dat u eruit gestapt bent uh, nou in zekere zin is het, ja ik, ik doe nu natuurlijk allemaal andere dingen die ook heel leuk zijn ja tuurlijk maar maar nu het is natuurlijk ja het is heel mooi wat er van gemaakt is nou, bent u meer een starter of meer een console -dater? ik ben meer een uh, starter ja, ja dat, dat ja, is ja, toch dat, iedere keer komt ja. er weer wat nieuws ja ja, ja zeker Want u was 31 toen, toen u nu.nl uh, verkocht toen was ja. het ja ging meteen goed hè ja uh, ook financieel uh, lekker. Ja. Ja. Hoe is dat om op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al ja, pensionado te kunnen zijn? dat kan je doen, hè? Ja, dat kan je doen. Ik heb het niet gedaan. Nee. Uh, het is natuurlijk heel prettig. Uh, je kan opeens uh, een huisje kopen. Je, je, je hoeft je niet meer heel erg veel zorgen boot, te maken. Uh, het, nee, het werd een, een boot en een huis. Ah, um, <laughs> ik ben gaan zeilen een, een mm -hmm. tijdje ja. in de Middellandse Zee. Heel erg prettig. Uh, je wordt er ook een beetje lui van. Ehm... Uh, Armoede, maar creatief, wel, om het zo te zeggen. Dus voor het ondernemen is het. Uh, ja, is het, is het. Is het. Is het toch. Je hoeft niet meer zo nodig. Nee. Maar toch. Ja, daarna hebben we toch nog een, een, een. Zeven of acht bedrijven opgestart. Dus, Dat is, dus gelukkig toch, niet te lui geworden. Niet ja. te lui geworden. Ja. Nou ligt er een boekje. Het boekje ja. met tips voor Ondernemers. Het ja. Startkapitaal. Uh, daar zijn al zo ontzettend veel van die boekjes van Hoe how to Do It. Hè? Waarom is deze beter? Nou, ik zeg niet dat het beter is. Het, is. het is zo dat er in het buitenland zijn er veel van dit soort boekjes verschenen. In Amerika zijn er heel veel verschenen. In Nederland valt dat reuze mee. Ja. Uh, de boekjes die ik heb gezien, die zijn uh, over het algemeen vind ik het nogal saai. Uh, het gaat allemaal over hetzelfde. Dit is een boekje wat geschreven is door iemand die, uh, die zelf op zijn bek is gegaan... maar ook gewoon ja, succesvol is geweest. Het is redelijk geestig geschreven. Mooie illustraties erbij... Um, je leest het lekker weg en, en ja, de waarheid staat er gewoon in. Hm. Wat is de beste tip tussen de honderd? Oh, ik denk, luister naar jezelf. Hm. Het is heel belangrijk dat je dat je, je hart volgt. Ja. Ja, en dat je niet, uh, niet doet wat een ander doet, maar dat je het op je eigen manier doet. Authenticiteit is denk ik het allerbelangrijkste. Is dit daarom ook een beetje een autobiografie van K.C.? Er staan een hoop anekdotes in hier. Hm. En je kan kans maken op 25.000 euro startkapitaal. Ja, precies. Hoe werkt dat? Nou, hoe werkt dat? Um, je kan je aanmelden op de website startkapitaal.info. Mm -hmm. uh, dan kan je meedoen om je eigen uh, adviezen eigenlijk te geven aan collega-ondernemers... Uh, op dat moment krijg je een uitnodiging om ook mee te doen aan een soort businessplan competitie. Aha. En daar kan je dan vervolgens 25.000 euro mee winnen. Dus je bent een beetje, een beetje op afstand een Dragon's Den aan het doen met dit boekje. Een klein, beetje, een klein beetje wel. Dat ja, ja. Je verkopen natuurlijk. Precies. Ja. <laughs> het, is, het is een soort van reclame maken <laughs> natuurlijk ook. Zie je wel. Ja. Wordt gewoon ondernomen weer. Wat zijn volgens u de meest voorkomende valkuilen waar al die... Beginnen de ondernemers, want heel veel mensen beginnen. Ja, en ja. die zijn allemaal lekker bezig en die uh, een van stappen in de, de valkuil. Ja, ja, een van de valkuilen is dat mensen denken dat, het, uh, dat iedereen het kan. Dat het makkelijk is. Het is niet makkelijk. Hm. Um, ondernemen is geen baan, ondernemen is een leven. En dat hm. betekent dat je er een prijs voor betaalt. Ja. Uh, je moet snoei en snoeihard willen werken. Dat is één ding. Het tweede is dat... Um, je moet focus hebben. Je kan niet denken van, nou, ik ga een paar dingen naast elkaar doen... omdat als één van de dingen mislukt, dan, dan lukt het andere wel. Hm. Het gaat dus om dat, dat je één ding uitkiest. Dat je daar heel erg goed in wordt. Dat je je ziel en zaligheid erin stopt. Ja. En net zo lang doorgaat totdat het is gelukt. Precies. En, en één wijze les begin nooit één ding te start-up tegelijk in vijf landen, hoorden we net. Nee, dat is niet zo handig. Nee. Dat is niet handig. Waar nee, nee. ging dat fout? Is dat gewoon omdat het niet meer manageable is? Nee, waar het fout ging is dat wij... Uh, en wat was dat voor bedrijf? Laten we even heel dat kort was, erin beginnen. Dat was een, een bedrijf waar we... Uh, <laughs> we maakten een soort krantje. Uh -huh. um, Verpakt in een, in een nieuwsbrief en die kwam elke ochtend om zeven uur in je e-mailbox. Als je die las, dan was je helemaal op de hoogte van wat er in de wereld was. Uh -huh. Wij dachten, nou daar kunnen we wel een paar miljoen abonnees op krijgen, Europees gezien. Die hadden we ook nodig om het winstgevend te maken. Uh, waar het fout ging is dat wij een investeerder aan boord kregen... die ons 2 miljoen uh, gaf voor 10% van de aandelen. Ja. Dat was in die tijd nog zo, nu bestaat dat niet meer... En wij dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon uh, overal een, uh, een klein kantoortje openen. We gaan twintig redacteuren in dienst nemen. We gaan tv-commercials maken in Nederland. Dat hebben mm -hmm. we gedaan. We gaan in het buitenland radio-commercials doen. PR-bureaus inhuren. En ja, na anderhalf jaar was het geld gewoon bijna op. Twee miljoen op, ja. Ja, terwijl we helemaal geen omzet <laughs> Niets maken. Niets gedaan. Nee, ik geloof <laughs> dat we bij elkaar 60.000 euro-omzet hebben gedraaid... op een investering van 1,8 miljoen. Ja, dat is net niet toen zo. zijn we maar gestopt ermee. Hebben we hebben iets anders gedaan. Precies, ja. <laughs> dat dwingt je wel weer... om wat u eerder zei... Uh, weer ja. vanuit een iets we hebben het bedrijf om, uh, omgebouwd... tot okay. een softwarebedrijf toen. Ja. Even naar dat ondernemerschap. Hè? Want als je succesvol bent, dan weet je ook hoe het moet. Tenminste, dat is een beetje het idee. De overheid wil nu ondernemerschap intensiveren. wil innovatiegelden beschikbaar gaan, beschikbaar ja. gaan stellen. Goed idee of een slecht idee? Ik denk dat het betere ideeën zijn. Welke ideeën? Wat ik zou betalen? doen, ik zou, ik zou geen innovatiegeld op schipen stellen. Mensen die echt willen innoveren, die doen het toch wel. Ja. Wat ik zou doen als overheid is zeggen tegen alle startende ondernemers: het allereerste jaar, alle belasting, dus je btw, eh, je belast, alle, alle soorten belasting, Alles. Ja. die tellen we bij elkaar op, die hoef je niet te betalen. En aan het einde van het jaar kijken we wat dat bedrag is. Hm. En dat kan je dan in vijf, verdeeld over de volgende vier of vijf jaar terugbetalen. Dus alle belasting die je eigenlijk zou moeten betalen... die geven ze als lening het eerste jaar. Dus dat er geen enkele belastingdruk is voor ondernemers het eerste ja. jaar. Nu heb je als, als, uh, als zaak heb je drie jaar de tijd die starters, uh, starters uh, uh, toelagen... Eigenlijk die je krijgt van belasting. Startersaftrek Of starters aftrek, ja. exact, dank u. En uiteindelijk, dit is gewoon een uitstel van, van de totale betaling. Precies, dus je krijgt geen aftrek meer. Ja. Dat zou ik afschaffen, want Juist. waarom zou je dat moeten doen? Nee, je moet die mensen gewoon helemaal geen belasting dat betalen... het ja. eerste jaar en dat als lening opnemen voor een aantal jaren. Mm -hmm. En dat betalen de mensen gewoon netjes terug. Hoe is het ondernemersklimaat in Nederland? Volgens mij is het hartstikke goed. Ja? Ja hoor. zitten er genoeg ondernemende lieden op dit moment? Heel veel ZZP'ers oh, Ik denk hebben, Nederland bestaat uit, uit ontzettend veel ondernemers. En uh, de, de, ja, Nederlanders zijn super ondernemers, denk ik. Ja. Keep, keep looking, don't settle. Precies. Laten we dat nou vertalen in het Nederlands. Hè? Gaan we als tegeltje voor de, voor de ondernemer. Ja. En waarom? Laatste vraag. Altijd internetbedrijven. Ja, omdat je ergens op een gegeven moment je hart en, je hart en ziel in hebt zitten. En, en, en Bij mij is internet. ja, Ik, ik, ik vind het iets fantastisch. Mm -hmm. Dank u wel, Kees. Boek je het boekje heet startkapitaal. Hè. De laatste keer reclame maken we nu. Dankjewel. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Trost in Bedrijf? Abonneer u dan op de Trost Radio 1 Nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trostinbedrijf.nl en dan gaan we iedere week praten met een hoofdredacteur van een vakblad... om het belangrijkste of opvallendste nieuws te horen in een branche. Vandaag is dat Erwin van den Brink, hoofdredacteur van De Ingenieur. Vakblad voor de technologie sector. Meneer van der Brink, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, ik heb begrepen dat de ingenieur ook een van de oudste bladen van het land is. Vertel. Uh, wij vieren dit jaar ons 125 jaar bestaan, dus het is een van de oudste nog verschijnende tijdschriften in Nederland. Ja. En daar hebben heel wat, wat beroemde techneuten uit Nederland ingestaan, hè, begrijp ik. Ja, daar hebben uh, uh, Captains of Industry ingeschreven, zoals Gerard uh, en Anton Philips, uh, uh -huh. uh, Van Doornen, Van Daf, ja. uh, Cornelis Lely, de grote waterbouwkundige, heeft erin gepubliceerd. En uh, Nobelprijswinnaars zoals Simon van der Meer, die publiceert allemaal in de ingeuren. Ja, ja een, een toongevend blad voor iedereen die techneut is dus. Als je iets meer techniek hebt, uh, dan moet je de ingenieur lezen, ja. Oké, okay, wij willen altijd even weten, wat staat er nou in het volgende, volgende issue, die verschijnt volgende week geloof ik. Wij verschijnen volgende week uh, en we blikken dan vooruit naar onze uh, jaarlijkse uh, de dag van de ingenieur. Uh, uh -huh. En daar hebben wij een, uh, een wedstrijd die heet de vernufteling en uh, alle inzenders genomineerden van de vernufteling staan in het komend nummer. En het zijn allemaal uh, ja, slimme oplossingen die door ingenieurs bedacht zijn om... Uh, uw en mijn leven aangenamer uh, te maken, zeg maar. Nou, noem eens een, een, een mooie uh, uh, kandidaat die in Amerika komt voor de vernuftelingprijs. Nou, een hele aardige is uh, een uh, bijzondere vloer die is gelegd uh, op de binnenplaats van het scheepvaartmuseum. Ja. Uh, daar is een heel groot atriumachtig dak overheen gebouwd en dan krijg je een enorme galm. Uh, ja. En die ruimte is bedoeld voor uh, evenementen en dan wil je graag elkaar kunnen verstaan. En u weet allemaal hoe dat vaak gaat in een, een café of een zaal. Dan ja. uh, wordt het één grote uh, brei van lawaai. Al die dames is er is een met... heel speciaal vloer bedacht ja. om die galm uh, ja, voorkomen te neutraliseren. Ja, een hele dat, ik, slimme ik, oplossing. Ik denk ja. meteen al die dames met die naaldhakjes die daar staan te klikken op zijn vloer. Ja, ja want uh, de, de, uh, het geheim van de kok is dat uh, de tegels, uh, daar zit een kier tussen. Mm -hmm. uh, dus geen dichte voeg, maar een kier. Waardoor het geluid als het ware in de spouw onder de vloer verdwijnt. Aha. En die tier die mocht natuurlijk niet zo groot zijn... dat uh, daar dames met hun naaldhakjes in klemmen geraken. Nee, dus... <laughs> dat is zo, nee, zo ellendig. Heeft. Maar dat is één van de kanshebbers op, die, uh, op de prijs. Ja, er zijn, uh, uh, we hadden iets van 80 inzendingen. Daar ja? hebben wij een shortlist uit samengesteld... van 18 genomineerden. En op 3 november uh, hebben wij daar een grote manifestatie... in Den Haag, in het Louwman Automuseum. En dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Okay. Dat doen wij nu dat... voor de zevende... Maal achtereen. Ja, u doet het niet in het scheepvaartmuseum, want anders is het de winnaar al bekend geweest, hè? Dat is ook niet zo handig. Uh, toen wij uh, de, de, het evenement <laughs> moesten organiseren, was het vroeger nog niet geregeld. Ah, maar ik al. denk dat het voor volgend jaar een hele goede optie is, het scheepvaartmuseum. Ja, ja. En, en nog een andere? Kunt u er nog eentje noemen? Een andere locatie? Ja, nee, nee, nee geen locatie, een andere, een andere. Een voorbeeld. andere vernufting voor vernuft uh, wat? ik ik een hele mooi vind is: uh, het, bureau heet, het ingenieursbureau heet Medic Foundation. Mm -hmm. Wordt geleid door een 83-jarige meneer Loek Driehuis. En die heeft een operatielamp ontwikkeld voor operatiekamers in de derde wereld. En wat is er zo? Hoe, hoe, hoe, waarom ziet een operatielamp er in de derde wereld anders uit? Nou ja, ons? daar is vaak geen stroom. In ieder geval geen constante stroom. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je aan het opereren bent, dan moet je gewoon licht hebben als het licht uitvalt, ja, dan kan het tot hele gevaarlijke situaties leiden. Dus ja. daar heeft je een slimme oplossing voor bedacht. Uh -huh. uh, er zit een operatietafel onder die volkomen mechanisch werkt. Ja. Uh, zeg maar operatietafels... In uh, ziekenhuizen bij ons in het Westen, die werken allemaal uh, hydraulisch via computers. Nou, dat kan daar allemaal niet. Dus uh, it, in, het, in de eenvoud en de robuustheid uh, schuilt ook vaak uh, het, het vernuft van het ontwerp, ja. zeg maar. Ja. Eigenlijk een soort fiets, een dynamootje en dan je ja, eigen tafel nou, aan lamp. Uh, u, u, u, u zegt treven. het, inderdaad. Uh, dat is het. Er it. zitten handgrepen aan die tafel. <laughs> die zijn, dat zijn letterlijk fietshandgrepen. Ja, ja. ja, kijk eens aan. Edwin van der Brink, hartelijk dank. Hoofdredacteur van het tijdschrift De Ingenieur. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine Tros in Bedrijf. En als u wel eens op het Rembrandtplein in Amsterdam komt... en u bent een beetje van uh, onze leeftijd, dan. ik maar zeggen. Dan, uh... Kent u de Escape? Natuurlijk, de club die bij zijn opening in 1986 meteen de grootste van Europa was. In de jaren 80 en 90 internationaal bekendheid verwierf, waar mega sterren als Prince en Madonna over de vloer kwamen. En Escape bestaat deze maand 25 jaar. En we gaan dus even terug naar de opening in oktober 86. Good evening, to you, Sky Channel, and what a great show as I said we got for you: the heart of Holland for your favorite music, the best live acts, and the opening of Europe's largest discotheque. It's called The Escape. There's no escape from it, so stick with us. Earlier on, loads of important people arriving, and Linda was there to see them. I wonder if DJ Cat was amongst them. Let's have a look, shall we? Thank you very much Pat. Good evening everybody. Welcome along. Here I am in the entrance of the Escape Theater on the Rembrandt Square in Amsterdam. I was just having a look at all these guests coming in. They all look absolutely stunning in tuxedos, evening dresses. We've been invited about 1500 people. Let's have a look at a few of those. En zo wordt u ook nog Linda de Mol. Ja, zeker wel. Die was bij die opening, niet voor niks, want bij met te gast is Dick Poppers, die samen met zijn broer eigenaar en oprichter van de befaamde club de Escape is. Meneer Poppes. goedemiddag. Dank u wel. Mooi. Ja, die opening, staat u die nog helemaal voor de geest? Ja, die, die vergeet ik niet snel mee. Nee, met die nee. hele verkeerde muziek, de Final Countdown. Wat een <laughs> ja, erge die, muziek was die dat. Kreeg, die kregen er voor niets bij. Die kregen er voor niets <laughs> bij. Ja, ik zei het al, Linden de Mol heel jong voor Sky Channel. Uh, hoe, hoe kwam dat destijds tot stand? Want wat was nou de precieze samenwerking tussen de Escape en, en, en Sky Channel? Daar is de Escape eigenlijk uit ontstaan. Ja, ja, zo mag je dat wel zeggen. Nou, uh, uh, uh, het begint natuurlijk in een eerder, uh, op een eerder moment... Ja. In 1984, 85 uh, kwamen wij in aanraking met John de Mol-producties in de mm -hmm. tijd. En die had een, uh, een lijn met, uh, met Sky Channel... Sky Channel was van plan om uh, pan-Europees te gaan uitzenden. Ja. En moesten daar natuurlijk uh, programma's voor komen. En daar kwam uiteindelijk de Coca-Cola Eurocharge uh, uit voort. Mm -hmm. Toen moest er natuurlijk naar een locatie gezocht worden. Ja. En toen zijn wij in contact gekomen met, uh, met John de Mol Producties. En John de Mol natuurlijk. En uh, zo is uh, in, in 1984 of 1985... Ja. is dat programma gestart in een cartouche. Een cartouche was een onderneming Dat was in, in Utrecht. Utrecht, precies. Ja. Was die van jullie ook? Die was van ja, ons. wij gestart in... 1972. Juist. Ja. Uh, maar toen een nieuwe tent uit de grond gestampt op het Rembrandtplein. Waarom? Want het had er gewoon lekker in de cartouche gekund. Ja. Nou, dat is ook twee jaar uh, is dat, uh, ja. heeft dat daar gelopen. Mm -hmm. nou, de volle tevredenheid van alle partijen. Engeland was tevreden. John was tevreden en wij waren uiteraard tevreden. Ja. En toen uh, was de aanleiding dat Sky dan zegt van, joh, wij willen we graag met jullie door, want het bevalt die samenwerking loopt goed. Maar wij moeten naar Amsterdam toe, want wij moeten werkgelegenheid gaan recreëren. Aha, waarom? Toen dat zei, was gewoon omdat ze daar subsidie voor zo, Ze wilden daar op de kabel. En, en destijds zaten ze daar niet op de kabel. Hm. Dus toen denken ze van, nou ja, als Mozes niet naar de berg komt... dan moet de berg maar naar Mozes. <laughs> en toen uh, hebben ze ons gevraagd van, joh, hebben jullie daar interesse in? Nou ja, goed, dat hoefden ze ons natuurlijk geen twee keer te vertellen. Ja. Een mooie uh, cliffhanger natuurlijk was dat voor ons. Toen zijn wij uh, gaan zoeken in Amsterdam... Hm. En uiteindelijk bij Karanzen uitgekomen. Ja. Ja. Maar op Karanzen, een grote ja, vastgoedondernemer. Een grote vastgoedondernemer. En die hadden wel een steekje op het rem En over. die had... Nou, er was nog wel verhuurd. Daar ja. zat het Kennen Theater in, een, een bioscoop. Mm -hmm. uh, maar dat contract, dat liep uh, met twaalf maanden af. En uh, na enige onderhandeling was Kennen wel bereid. Want die hadden... Die verloren daar geld ja. destijds met bioscoop. En die waren wel bereid om het contract eerder te ontbinden. En zo waren wij in de gelegenheid om eerder dat gebouw, zeg maar, naar ons toe te halen. Ja. En, uh, en zo is die samenwerking zeg maar, uh, met uh, Caranza, uh, John de Mol, de Mol en Sky Channel, ja. en Poppus uh, zeg maar, op dat Rembrandtplein vormgekregen. Ideaal ja. natuurlijk, hè? want je hebt ja. het kunst al een keer laten zien. Dat is ja. met, meteen rendabel ook, of niet? Ja, ik, ik kan zeggen dat het vanaf dag één uh, <laughs> stonden daar de rijen, rijen dik voor de deur. Uh, nou ja, was natuurlijk ook, kijk, er vielen heel veel parameters bij elkaar. Ja. Gewoon geluk gehad, hè? Weer de geluk ook, ja. Ik durf ook wel te zeggen dat ondernemen ja. natuurlijk ook voor een stuk geluk is. Ja. Alleen als je niet onderneemt, dan dwing je het ook niet af. Dus er zit, er zit natuurlijk wel een, uh, een verband in die Precies. zaken. Ja. Uh, als, je niet, als je een kruiwagen niet oppakt, staat hij stil. Maar als je hem uh, oppakt, dan, hoef je, dan kan je twee dingen hebben. Uh, pech en geluk. Ja. En u had wind in de rug en u ging niet de berg af. En de, nou, we hadden en de niet wind in de rug, we een storm in de rug. <laughs> Precies. Ja. Ja. Meneer Poppers, uh, uh, samenwerking gezocht met de media. Niet alleen uh, dansen, ook tv-shows. Popformule volgens mij. Van nou, ja, Tos. Dat was natuurlijk het businessmodel. Ja, ja. uh, uh, je hebt een zaak, daar uh, werden... ga je van alles in kwijt. Ja, ja. Uh, de, de, de, schaal was, uh, de schaal was groter ja. uh, als in cartoons Dus je kon meer uit, uh, uit de luiers komen. Ja. En, uh, en John bracht uh, niet alleen... Uh, uh, Sky Channel was daar niet alleen gehost. één mm -hmm. dag in de week. Gedurende twee jaar was een televisiecontract. afgesloten ja. we afsloten. Ja. Voor 100 uur televisie met Skytjong. We sloten ook nog een televisiecontract met Trosaf. Ja. Ja. Met Popformule. Juist. En die programma's die werden gezamenlijk opgenomen. Nee, die werden afzonderlijk opgenomen. En het Popformule programma werd in... Op. De Nederlandse zender uitgezonden. uitgezonden. En Sky Channel op de Pan-Europese <laughs> zender. Dus we hadden een dekking ja. gedurende twee jaar Geweldig over heel Europa. En jullie zijn altijd zelf een beetje, u en uw broer, redelijk uit de, uit de media gebleven. Waarom? Nou, wat wij, wat wij belangrijk vinden is dat natuurlijk de onderneming... en de uitstraling van de onderneming, dat die natuurlijk ja. op de voorgrond treedt. Ja. Wij als ondernemers zijn, hebben helemaal geen belang om als ondernemer op de voorgrond te staan. Ja. Je, maar, er zijn een paar zaken die daar, uh, zeg maar, uh, te grond staan ja. liggen. Bijvoorbeeld hebben we de, de, de destijds uh, inmiddels overleden ja. eigenaar, uh, hoe heet die meneer? Manfred, Manfred Lange. Ja, dat ja, nou ja, Manfred top. Lange was natuurlijk de it. Precies. Maar wij, waar, wij niet, zijn niet waar wij niet voor <laughs> gekozen hebben is dat poppers escape is. Ja, okay. Escape is escape. En dat die is een wordt een hele 8... duidelijke keuze geweest. Een hele duidelijke keuze. En ja. ik moet u zeggen dat, dat we daar tot op de dag van vandaag geen spijt van hebben. En waarom? Waar kenschet zich dat in? Kan je daardoor makkelijker mee met de tijd, en met de ontwikkelingen? Uh, nou, op het moment dat je dus uh, de zaak of de onderneming, het imago koppelt aan je eigen persoon, ja. dan wordt het natuurlijk eigenlijk, uh, dan ja. word je geleefd eigenlijk door het ontwikkelen van je eigen imago. En ja. je gaat daarmee achter je adem aan lopen. Ja. En met alle respect, als wij die grijze koppen nog in de dans zien neerzetten, worden we weggekeken. Maar ik moet onder Onder andere, maar dat, dat, dat wordt natuurlijk pas later duidelijk. Dat wordt later duidelijk, ja. Ja. Dat is, dat is helemaal... ja. ja. Hoe gaat het nu? Want 80, jaren, 80, jaren, 90 waren het. Echte toptijden voor, uh, voor de clubs. ook voor de, voor de Escape. Mm -hmm. Hoe hebben jullie dat uiteindelijk? Want je zit nu in de dancing, je zit in een heel ander tijdgezicht. Uh, uh, je klanten bewegen op een andere manier. Hoe, hoe heb nou je nou dat. Ja, kijk, we zijn natuurlijk. Kijk, de, de, de, het, het uitgaansleven is natuurlijk sowieso een spiegel van de samenleving. Mm -hmm. in, die, in, die, in, die, in die 25 jaar dat we daar op dat Rendboardplein zitten, we zitten al langer natuurlijk, dat heb ik net uitgelegd, maar laten we het even over die laatste 25 jaar hebben. Ja. Is natuurlijk de samenleving die is behoorlijk in beweging uh, geweest. En, en nog nog nog steeds, ik bedoel, hij is gepolariseerder geworden, mm -hmm. hij is uh, gepolitiseerd. Uh, de samenleving is natuurlijk ook nog, uh, uh, laat ik zeggen, introvertiger of extrovertiger geworden. Ja. Nou, die zaken die uh, moeten natuurlijk uh, gekanaliseerd worden en die worden natuurlijk ook in het nachtleven gekanaliseerd. Mm -hmm. Uh, de overheid is strenger gaan kijken naar regel en wetgeving. Ja. Al die zaken, die moet je natuurlijk als onderneming moet je die absorberen. Ja, maar je bent, ondertussen ben je een ontspanningsbedrijf, je bent een entertainmentbedrijf, ja. Je ja. moet het ook leuk houden over mensen. Nou ja, en dat is dus de slag die je moet maken. Ja. Aan de ene kant heb je... Maar hoe, je hoe doe je, de... je dat dan? Nou, dat ga ik uh, proberen te vertellen. Ja, graag. <laughs> uh, dit, uh, en dat is natuurlijk goed kijken naar wat de behoeften en de noden van de mensen zijn. Mm -hmm. Kijk, Mensen zijn extroverter geworden. Dat betekent dat uh, de zaak uitbundiger is geworden. Ja. Uh, daarmee is licht en geluid een, nog steeds een, een veel belangrijkere factor geworden. Ja. Want die helpen enorm mee ja. aan, het, aan het neerzetten van een beleving. Mm -hmm. DJ's die natuurlijk artiesten geworden zijn. Ja. Die hele ontwikkeling die was er natuurlijk in nee. 1986 nee. Toen niet. draaiden ze nog de Final camera. Ja, toen ja, dus nog toe, toe werkten <laughs> we nog met live bands. Toen ja, we met live bands. Ja. En die live bands die zijn natuurlijk uh, door, naar de achtergrond gedreven. Ja. Omdat het financieel natuurlijk uh, wel, uh, ja. niet meer te trekken was. Of moeilijker ja. werd. Ja. En daarmee is de DJ de artiest geworden. Ja. En, en jullie trekken heel veel buitenlands publiek. Hè? Ja. Want nou ja, de Scheep hebben... zit in het weekend vol met Brit, heb ik me laten ja. vertellen, door mijn hoofd nou ja, natuurlijk. Kijk, wat dus natuurlijk de, de, de, de kracht ook is natuurlijk van een grote stad als Amsterdam. Want ja. dat is het natuurlijk. Kijk, uh, uh, is natuurlijk uh, dat wij vanaf 1986 al, mede door die Sky Channel, dat ja, internationale dat buiten, stempel opgedrukt ja, ja, hebben ja, gekregen. Ja. En dat, je, dat hebben wij altijd heel erg goed ...in onze marketingstrategie ook behouden en neergezet. U moet niet vergeten dat Amsterdam natuurlijk miljoenen en miljoenen toeristen trekt. Ja. Ja? En die toeristen die willen natuurlijk, die zijn op zoek naar kwaliteit, ja. emotie... binnen het segment wat ze, zeg maar, waar ze naar op zoek zijn. Nou, En uh, ja, we zitten natuurlijk daar op een A-locatie. Ja. En je we hebt een strong inmiddels... brand, inderdaad. Hè? Dat, ja. dat hebben we geconstateerd. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk. Nou zit de wereld in een financiële crisis. Wat merken jullie ervan? Uh, nou, wat, wat wij ervan merken is... Uh, in 2008 was een absoluut topjaar ja. voor ons. Ja. Ja. 2009 hadden wij denk ik een omzetval van een procent of 16. Zo, ja. Ja, dat is. Nou, en houdt dat vol in 2011? Nou, in 2010 ja. heeft dat zeg maar, is dat, is dat gestabiliseerd. Ja. En in, in 2011, dus dit jaar dus, maken wij een omzetgroei van 10%, 10 11 procent mee. Oké, okay. en, en er komen nog uh, speciaal in deze jubileermaand speciale clubfeestjes? Ja. Nou ja, in, in, in oktober vieren wij... Uh, 25 jaar 25 escape. Ja. Jaar escape. Ja. Dat laten wij samenvallen met het Amsterdam Dance Event. Waarin wij uh, alle grote dj's... Uh van De wereld van de nummer 4 en 5 en 2, ik weet het allemaal niet, maar die komen, die komen allemaal al. achter de presents geven. En dat is van woensdag tot en met zondag is dat uh, een groot feest. Ja. En dan gaan de broeders poppen, poppen ze ook met de, met de voetjes van de vloer. Als goed, nou dan moeten we niet op dat rekenen, doen we niet. <laughs> wij hebben. Wij hebben het uh, op deze dagen erg druk, ja. en uh, inmiddels hebben wij natuurlijk uh, gezorgd uh, voor vers bloed in de ja. onderneming. Ja. Zowel de zoon van mijn broer als uh, mijn zoon... die Juist. zit inmiddels in het bedrijf. Het is familiebedrijf geworden, kijk eens op. Ja. Ja. En, uh, dus wij zien de komende 25 jaar in dat opzicht... ook met gerust tegemoet. Mojo. In het Rembrandtplein uh, kan, uh, kan gerust gaan slapen. Mooi zo. Nog geen final countdown, nog lang ja. niet. Dank je wel. Ja. Dick Poppers, samen met zijn broer Ton, eigenaar en oprichter... van de befaamde Amsterdamse dansclub. Tegenwoordig is dat namelijk Escape. 25 jaar bestaan ze deze maand. Dank u wel. Bob Krebas kocht in 1999 Marktplaats.nl en bouwde het uit tot een van de populairste in- en verkoopsites. Voor die tijd was hij al succesvol met Het Goed, een keten van kringloopwinkels. In 2004 verkocht hij Marktplaats.nl met een miljoenenwinst aan ebay. En daarna stort hij zich niet in, maar op brandnetels met zijn bedrijf Brennels dat textiel maakt van brandnetels. En op Brennels Buiten, een natuurgebied en strandpaviljoen. Onze verslaggever Misha Blok bezoekt iedere week een succesvolle ondernemer tijdens het zeldzame moment van ontspanning. Deze week dus Pop Crebas, terwijl hij bezig is met de productie van de eerste EP van zijn band Riders of the Universe. Uh, we zijn eigenlijk een ruige rockband, maar soms uh, spelen we ook met tuba of accordeon en klinkt het weer als Pink Floyd. Dus een, een kruising tussen heavy metal en uh, Pink Floyd, zou ik maar zeggen. En hoeveel tijd besteed je hieraan? Poeder vind ik moeilijk te zeggen, maar ik denk dat ik gemiddeld weg... toch wel uh, 10-15 uur in de week met muziek bezig ben. Is dat altijd al zo geweest? Ja, als, uh, als klein kind, thuis op de poederij was het toch al gelijk... als je met één vinger oh, en de op de piano kon spelen... dan was het uh, een pianoles. De puberteit heb ik weggeslagen op een drumstel. Ik heb ook nog wel in het voorprogramma van Herman Brood en dat soort bands gespeeld. en hebben we echt een serieuze band. Toen dacht ik ook nog dat ik beroepsmuzikant moest worden of zo. Dat is gelukkig niet gebeurd. Waarom niet? <laughs> nou, dat is uh, een, een slecht bestaan denk ik toch, voor mij. Want ik ben ook niet goed genoeg. Laat ik dat er ook even bij zeggen. Als je heel erg goed bent of heel extreem bent zoals Herman Brood, dan kun je daar misschien een paar jaar je brood mee verdienen. Want je bent maar eventjes populair en je wilt toch wel uh, oud worden. Gelukkig en gezond uh, de honderd jaar halen zeg maar. Nou, dat keer beter geen muzikant zijn, maar gewoon ondernemer. Nou, we staan hier in, uh, in de studio, hè? In je eigen studio. Ja, dat klopt. We hebben na de verkoop van Marktplaats hebben we eigenlijk gelijk uh, gezegd... we gaan een uh, muziekstudio maken. Zelf speel je gitaar en basgitaar? Ja, dat ja, klopt. Dit is de basgitaar. Even over de Marktplaatsperiode. In 2004, verkocht uh, aan eBay, hè? En toen stond er opeens 80 miljoen euro op je rekening. Vanaf dat moment is het leven vrij ontspannend, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Een muzikant gaat door met muziekmakers die een hit gescoord heeft. En een ondernemer die gaat ook door met ondernemen op het moment dat hij een hit gescoord heeft. Het volgende moet eigenlijk nog weer beter worden. En nu met de muziek, met de band heb ik inderdaad ook weer zoiets van... dat moet heel erg goed worden. We willen volgend, volgend jaar met de Riders een, uh, een EP uitbrengen. En daar willen we gewoon weer de wereld mee veroveren. En of dat lukt is dan weer heel wat anders. Maar de inzet moet zo zijn dat je maximaal resultaat krijgt. Vorige week de 500 miljoenste advertentie op Marktplaats... Hoe betrokken ben je nog? Ik ben uh, absoluut niet meer betrokken. Als, als ik een, een uh, bezoekje zoek, dan ga ik naar Marktplaats toe. En dat lukt dan ook gelijk. Of een draaier heb ik van Marktplaats gehaald. Maar uh, verder, ik bemoei me met niks. En zij bemoeien zich ook niet met mij. Dus dat is een uh, goede taakverdeling. En reageerden mensen verbaasd toen je, toen je na Marktplaats in een, uh, jezelf in een brandnetelavontuur stortte? Nee, het grapje was, van men vond mij hartstikke gek toen ik met die kringlopen tweedehands spullen bezig was. En Marktplaats vond men eigenlijk ook een idioot idee. Nou, dat was twee keer goed gegaan. Dus toen dachten ze, nou, die kreepers die rolt in de brandnetels En dat, dat, daar zal je wel goed over nagedacht hebben. Want je komt wel echt uit die hoek, hè? Je hebt land- en bosbouw ja. gestudeerd. Ja, ik wist heel goed hoe ik brandmiddels dood uh, moest spuiten... en hoe ze kapot kon schoffelen, maar dat je de kleding van kon maken. Dat wist ik niet. We zijn bezig met het produceren van jullie eerste EP... Jullie zitten nu nog volop in het maakproces. Is dat de leukste fase? Ja, want er zijn de, verwachtings, de verwachtingswaarde is altijd het belangrijkste. Dat is de leukste fase. Dat is, de, dat is ook uh, utopia. In marketingtermen. is dat ook zo. Hè? Mensen zijn altijd op zoek naar de next big thing, heet het dan. Zolang we het nog niet kennen, heeft het alle, alle potentie nog. En op het moment dat we het kennen, zeggen de mensen, goh, volgende. Wat heeft dan een hogere prioriteit? De brandnetels of, of de band? Eén kan niet zonder het andere. Voor mij is natuurlijk de, de, de brandnetels een grootste prioriteit... omdat er heel veel meer mensen bij betrokken zijn. En dat heeft voor mij ook een heel veel groter maatschappelijk doel. Want daarvoor onderneem ik natuurlijk ook. En met die muziek probeer ik ook weer een bepaalde boodschap uit te dragen. En dat is eigenlijk dezelfde boodschap die bij mij in de brandnetels zit. En dat is? Nou, uh... In ieder geval genieten van het leven en, en, en samen uh, werken aan een duurzame wereld. Want eigenlijk in alles wat je doet, ben je gewoon een activist nog steeds. Ja, ik ben een actievoerder en een ondernemer. En uh, ik roep ook altijd van een, een goede ondernemer is een goede actie, activist. En een activist is een goede ondernemer. En, uh, en uh, je wil allemaal van betekenis zijn voor de wereld. Of je nou bakker bent, of je bent uh, benzineboer, of je bent... Uh, Muzikant, je wil allemaal wat betekenen voor een ander. En als je dat heel erg goed doet, kun je daarin succesvol zijn. En in jouw ideale wereld eh, dragen mensen alleen maar kleding gemaakt van brandnetels? Nee, nee, nee. Nee. In mijn ideale wereld zitten mensen lekker achterover geleund. En zijn ze tevreden met wat ze hebben. Ja, Riders of the Universe. Met als uh, leadzanger dus uh, uh, Bob Kreebos, ondernemer in brandnetels. U hoort onze verslaggever Misha Blok in gesprek met, uh, met Bob Kreebos. Tot 2004 was hij de man achter marktplaats. En dan. Gaan we geld verdienen aan. Met deze week ongebruikte cadeaubonnen. Want wie kent ze niet? Die boekenbonnen die bij hun de slingeren, waar je niks meer mee doet. Of cd-bonnen, of een cadeaubon. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Of ondernemer Roel Koppers, die ziet er geld in. Hij heeft een website, die heet giftcardcentral.nl. En eh, daar kan je die bonnen sinds een paar maanden met korting... tot soms wel 40% kopen. Dat is leuk, want er zijn ook mensen die willen daar geld voor betalen. In de studio nu Roel Koppers. Meneer Koppers, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe kom je op zo'n idee? Het is in het buitenland, hè? Dat is het gewoon gepikt. Top? Ja, het is, <laughs> eerlijk gezegd. Ik, ik was op een gegeven moment in Amerika op vakantie. En uh, ja. daar ben ik in aanraking gekomen met een dergelijk concept. Mm -hmm. um, en dat, dat, het blijkt dat dat meerdere bedrijven doen in Amerika. Ja. Um, en dan ben ik gaan nadenken. Ja, in Nederland, het blijkt dat meer dan 5 miljoen euro aan ongebruikte cadeaubonnen in onze spreekwoordelijke keukenlar liggen. Ja. Dus uh, daar ben ik over, over gaan nadenken. Uh, met het idee blijven spelen. Zaken papier gaan zetten. Mm -hmm. En op een gegeven moment gedacht, ja, hier kan ik wat mee. En wat heeft u daar vervolgens mee gedaan? Want ik, nu heb ik zo'n bon in mijn la. Dan ga ik naar giftcardcentral.nl en dan? Ja, nou, er zijn. Um, wat we eigenlijk doen zijn twee dingen. De ene, de ene kant kopen wij inderdaad cadeaubonnen op van de consumenten die ze niet gebruiken. Ja. Dat doen wij van uh, wel gerenommeerde bedrijven. Ja. Oké, okay, ik heb een uh, bijkorfkaart van 25 euro. Ja, kopen wij. Voor? Voor ja, dat, dat dat 25 ligt, euro? Nee, dat, ligt, dat zal rond de 70, 75% procent van de waarde liggen. Oké, okay, dus ik krijg, krijg van nu 17,50. Exact. Dus wat u doet, is u geeft op de website aan: ik heb een bijkom of cadeaubon. Mm -hmm. um, bepaalde waarde, geldigheid ja of nee. Ja. En wij doen jou een bod. Oké. Okay. Dat kun je accepteren. En vervolgens mm -hmm. verstuurt de consument de cadeaubon naar mij toe. Ja. Ik controleer deze waarde. En als dat allemaal klopt, betaal ik de consument binnen, uh, binnen een dag, à twee dagen cash het geld. Oké. Okay. Dus Kl dat, klopt dat klopt? het niet? Stuur hem gewoon weer naartoe. Dan gaat het door. Gaat het gewoon door. Oké, okay. ja. dat is mooi. Dus je, krijgt, je moet pas betalen op het moment dat je echt de merchandise binnen hebt. Exact. Ja. En, en doet u dat... dat helemaal zelf? Zit u alleen op kantoor? Ik doe het helemaal zelf. Helemaal Ik, alleen? ik doe alles, ja. alles alleen. Single uh, man army. Ja, exact. En de reden ja. dat ik dat zo doe, is, is dat... Dus zo voorkom ik ook fraude. Dus, mm -hmm. dus ik betaal wat als ik ontvang heb en het klopt. Dus ja. dat, dat voorkomt... Uh, dat ik ga betalen voor dingen die, die niet kloppen of die ik niet ontvang. Precies, ja, duidelijk. Nou, maar dan heb je op een gegeven moment heb je die kaart en die moet je ook weer kwijt. Ja, dus, ook, dus diezelfde kaart die plaats ik gelijk online mm -hmm. um, met een bepaalde korting. Sinds, dus... sinds augustus is dat, hè? Wat zegt u sinds 1 augustus exact? Ja, ja, sinds 1 augustus, precies. Ja, dus nog wat kort, kort in business gaat goed. Het gaat, het gaat goed. Ja. Um, um, volgens nog is het is natuurlijk de uitdaging: je naam bekend bekendheid te, te creëren. Mm -hmm. Je concept moet bekend worden in de markt, ja. dus zodat zowel het inkoop als het verkoopproces eigenlijk vanzelf gaat. Ja. Um, en nog gaat het aardig goed. Ja, oké. Okay. Maar nou, wil ik, wij, wij zijn Nederlanders. Hè? We willen heel graag uh, best dat wij wat aan u uh, kwijt zijn. Maar uh, wat betaal ik vervolgens voor zo'n kaartje? Met andere woorden, hoe groot is de marge die Roel Koppers binnenhoudt? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Ja, <laughs> daar willen we antwoord op. Maar dat, uh, dat is een antwoord dat, uh, dat ga ik... Het uh, dat, dat, dat antwoord hangt voor mezelf. Ja. Maar de, de marges zijn vrij klein. Hè. Het is wel echt een massaproduct. Dus ik moet, ja. ik moet wel goede massa draaien... wil ik uiteindelijk wat onder de streep overhouden. Ja. Um, dus, dus laten we het daarop houden. Maar zit vraag en aanbod ongeveer gelijk? Want dat is belangrijk, hè? Ja. Je moet meer, uh, meer of meer, uh, op het moment dat je, als je meer vraag krijgt en je hebt geen aanbod, ja. dan heb je een probleem. Ja, volgens mij, kijk, wat, wat ik gedaan heb toen ik met het uh, idee mijn hoofd speelde, ben ik eigenlijk al stiekem begonnen met opkopen van uh, cadeaubonnen aan de markt. Ja. Dus ik ben voorraad gaan bouwen. Dus op dit moment heb ik uh, voldoende voorraad om aan de vraag te voldoen. Ja, maar dan moet je wel investeren van tevoren. Hoe doe je dat? je dus bij is... de bank geweest? Dat is uh, voorgefinancierd, inderdaad. Ja. Uh, en dat is uh, volgens nog het eigen, eigen middelen uh, gebeurd. Oké, okay, de familie heeft u aangesproken: van jongens, kom op met je bonden en geld. Of niet? <laughs> nee, ja. De familie zit er niet in. <laughs> de familie zit ik, er ik niet ben, in. Ik ben het persoonlijk. Ja. Ja, Oké, okay, heel, goed, heel goed. Maar is mooi? Hoeveel, hoeveel heeft u tot nu toe omgezet, zelf, sinds, sinds 1 augustus? Loopt het lekker? Nou, Kijk het... van leven. Nee, ik kan er zeker niet van leven. Kijk, het is natuurlijk een flinke investering gedaan. En in, in toch een website bouwen. Ja. Je moet voorfinancieren voor de, voor, voor de voorraad die ik op dit moment heb. Hoeveel dus... heeft u er op voorraad? Is dat te zeggen? Zo beetje? Uh, nou, dit is toch wel uh, enkele, enkele duizenden euro's voorraad. Die op dit moment uh, online staat. Dat betekent enkele honderden bonden. Oh, ja. ja. Dat is nog niet genoeg, hè? Nee, het is dus niet genoeg. Maar op dit moment, uh, kijk, op dit moment is de vraag ook niet dermate groot nee. dat ik een probleem kom. Mm -hmm. Naarmate mijn bedrijf steeds bekender wordt in Nederland. Ja, dan nou, dat. zijn we nu hard mee aan het werk. We hebben ik erop Exact, dank u wel. <laughs> wat, wat dat betreft. Uh, maar hoe lang heeft u zichzelf gegeven om uit de rode cijfers te komen? Ja, 1 augustus is voor mij een uh, mijlpaal. Ja? Uh, 2012. Ja. Ja, dus dan, dan, dan bestaat mijn website, mijn bedrijf, één jaar. Juist. Uh, en dan moet het in ieder geval wel duidelijk zijn voor mij... Uh, ga ik er geld mee verdienen... Hm. Ja of nee? Wellicht wordt er al geld verdiend. Ja. Maar dat is in ieder geval een belangrijk, uh, belangrijk moment voor nee. mij. Nou, met korting kunt u het boekje startkapitaal van me kopen, wat ik van KCR's gekregen heb. Nou dan verdien ik ook nog eens. Wij zullen het dadelijk onderhandelen. <laughs> Heel mooi roelkoop. is hartelijk dank van GiftCardCentral.nl. Zo heet die site waar u dus terecht kunt vorderen. En met ongebruikte cadeaubonnen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, informatie uit het programma is terug te vinden op onze website www.trossinbedrijf.nl En op de Teletextpagina 257. Vragen en opmerkingen altijd mailen naar inbedrijf.tros.nl En na het nieuws van twee uur kunt u lekker luisteren naar brullende motoren in de Tros Autoshow. Tot zometeen.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 Brengt mij over de gehele wereld: Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij Vliegtickets.nl. Dit is Radio 1.